Vijf uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het wrak van het Russische vliegtuig dat sinds gisteren boven Java werd vermist... is teruggevonden op de rand van een klif op ongeveer 1700 meter hoogte. De Indonesische luchtmacht heeft vanuit een helikopter de resten van het toestel gezien. Het gloednieuwe vliegtuig, een Sukhoi Superjet 100... verdween tijdens een demonstratievlucht in de buurt van een vulkaan van de radar. Aan boord waren 50 mensen, onder wie Indonesische zaaklieden... medewerkers van de Russische ambassade en journalisten...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 In Nieuwsuur reageerde hij op de oproep van kandidaatlijsttrekker Bleker om het niet meer over de PVV te hebben. Bleker is bang dat het CDA schade oploopt als de mislukte samenwerking steeds wordt opgerakeld. Zwijgen leidt niet tot Eendracht, zei Heers Balin, die tegen samenwerking met de PVV was. Hij voegde eraan toe dat hij een zwijgplicht ervaart als vertroebelend. Het weer, broeierig, veel bewolking en buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 18 tot 25 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio E. tot zes uur de New York nacht. Yeah. Yeah, I'm up at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca right next to the narrow. But I'll be hopped over up the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Theodor Holman op zoek naar het gevoel van de hoofdstad van de wereld, New York. Ja, dames en heren, dit zitten hier het laatste uur van onze New York nacht. We zijn al bezig vanaf twee uur vannacht uh, met de mooiste verhalen, de mooiste films en de mooiste muziek. Uh, uh, het gaat over literatuur, het gaat over film. We zijn op zoek naar het New York gevoel en we komen er steeds dichterbij. Ja, ah, daar was het weer, de New York Nacht. Dit uur gaat Gavi Keizer bekendmaken... wat hij de allerbeste New York uh, film vindt, en ik weet het al. En Jan Donkers noemt het boek dat u zeker moet lezen... als u iets van New York wilt begrijpen. Uh, wij zijn er rechtstreeks vanuit uh, Studio De Smet hier in Amsterdam. U kunt ons uh, vragen stellen en opmerkingen doorgeven via Twitter... en zet er dan bij hashtag New York Nacht, Hashtag New York Nacht. Uh, U kunt ook iets laten weten via facebookcom Yorknacht. Maar laten we hem gewoon maar eerst even, om weer lekker in de stemming te komen... Steve Earle draaien, City of Immigrants. City of Immigrants van Steve Earl. Um, Jan, New York als melting pot. Een multiculturele uh, stad bij uitstek? Ik geloof dat de, de melting. De, een jaar of twintig geleden toen. was, was de slogan nogal populair: De melting pot doesn't melt anymore. <laughs> en ik geloof dat dat nog steeds wel een beetje zo is. Dat je in New York. Um, ...wijken hebt uh, waar er bijna alleen maar Chinezen wonen... Ja. ...waar alleen maar Italianen wonen, waar alleen maar Joden wonen... ...waar alleen maar Zwarten wonen. Uh, en dat is, geloof ik, nog steeds het geval. Er wordt niet zoveel uh, interraciaal en intercultureel... ...en uh, interdisciplinair uh, uh, getrouwd. Um, ik geloof dat men toch ook en zelfs in een zo'n zo multi uh, culturele en multiraciale stad als, uh, als New York, dat men toch heel erg. Je kunt het ook zien in, uh, uh, uh, bij zijn eigen groep blijven. Je kunt het ook heel erg zien uh, als je zondag in, het, uh, in Central Park bijvoorbeeld kijkt. Ja. Ga, he, kijk eens <kijkt> naar de mensen die aan het, uh, aan het sporten zijn of zitten te picknicken. Het ja. zijn bijna altijd van één één um, um, etnische groep. Ja, ik ben met de bus uh, van Columbus Square, zal ik maar zeggen, van Columbus naar kloisters gegaan. Ja. En uh, ja, dan, dan op een gegeven moment hoor je geen Engels meer. En is het alles Spaans. Mm -hmm. Ja, bij Spanisch uh, ben ik Span yeah, yeah. Maar toch, je moet me dan uitleggen. Hoe kan het dat bij ons hè, uh, uh, multiculturaliteit toch als een probleem wordt ervaren? En dat ik niet het idee heb, behalve dan dat er grote rassenrellen geweest zijn uh, in de jaren zestig. Maar dat ik niet het idee nu ja, heb. Niet zo erg in New York, hè? veel minder dan in Detroit en Chicago. En ja, andere ja, steden. ja, ja, ja. Hoe kan dat? Um, nou ja, ik denk dat Paul Scheffer zou antwoorden dat het komt omdat um, het geen verzorgingsstaat is. Ja. Uh, het is een staat waar iedereen naartoe komt om ze droomwaar te maken en daar droom. heel erg hard voor te werken. Ja. Terwijl Nederland is een verzorgingsstaat, daar ja. uh, wordt onmiddellijk wordt, als je hier bent, wordt er voor je gezorgd, of tenminste, ja. dat, dat, dat wordt ook steeds minder. Maar ja. het is wel een hele belangrijke factor, geloof ik. Ja. Ja, je gaat niet naar Amerika toe met het idee van zo, nu is het een beetje gespreid. Nee. Nu gaat het beginnen. Ja. Nu moeten de handen uit de mouwen gestoken worden. Ja, wat denk jij? Ik, ik weet het ja, ja. niet. Het is volgens mij ook een manier van denken. De hele multiculturaliteit in Nederland dat is iets, uh, iets nieuws. Vergeleken met New York en Amerika. We zijn, zijn pas heel kort een immigratieland. Ja. Maar dat dat, dat ja. bedoel ik ook. He. Uh, ja. Dat heeft daarmee dat, dat twee kanten van hetzelfde verschijnsel. En, en uh, met het, Nederlanders... Uh, zijn niks anders gewend dan, dan het Nederlanderschap. Of dat, dat, dat, dat, dat idee dat, dat wij allemaal gebonden worden door een aantal gedeelde ja. waarden. Koningshuis, voetbal, oranje, mm. weet ik veel wat allemaal. En, en daaraan uh, de, delen uh, de, de, de nieuwkomers de allochtonen niet, of nauwelijks. Terwijl Amerika precies het andersom is. Ze weten, iedereen deelt daar een, een identiteit en ze weten precies waarom ze delen. Uh, pursuit of happiness en, en, mm -hmm. en uh, alle rijkdom. Dus dat is ja. de verenigende... Er zijn veel meer verenigende... of uh, laat ik het zo stellen, denk ik... veel meer waardevolle verenigende factoren... in, in, in Amerika dan hier in Nederland. Hier in Nederland is het, is het heel vaag. De allochtoon weet niet wat hij met het koningsijs aan moet. Hoe, hoe, wat, hoe zit dat bij jou? Jij bent onze allochtoon. Ja, ik Je heb natuurlijk een goed Zuid voorbeeld. Ik, ik kom uit Afrika, ik ben in Amerika ja. een Amerikaan tijd geweest... en nu ben ik in Nederland, dus ik ben misschien een atypisch voorbeeld. Nee, maar, wel. Maar, maar juist, terug, terug naar Oh, of ik iets zie... Uh, ik zie ook helemaal niks in verenigende voorbeelden. Ik kan me niks vinden in oranje en koningshuis. Nee. Ik, ik vind mij meer in, in, in Amsterdam. Uh, ja, maar ik ook niet. <laughs> nee, uh, jij? Uh, ik ben. Word je warm uh, van het ik, koningshuis? Ik word niet warm van het koningshuis. Ik ben wel. Uh, ik ben voor het koningshuis, ja. Ah. En weet je waarom? Ja, uh, sinds ik heel vaak. Ik, sinds, ik, ik ben daar niet voor, maar goed. Sinds ik sinds ik heel vaak in Amerika ben geweest en heb gezien wat voor emotionele en symbolische waarde daar wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld de vrouw van de van, van de van de president. Uh, wat natuurlijk kul is, als ik over mevrouw Balkan in, of over mevrouw. Nou, er bestaat geen mevrouw, Rutte. Geen, geen mevrouw Rutte, als ik die daarover zou struikelen morgen, dan zou ik ze niet herkennen. Zo hoort het ook. Mm. Uh, in Amerika is, is, is het ongeveer het heeft een enorme symbolische waarde ook. Een enorme uh, waarde als uh, bindende factor. Mm. En dat is ongezond. Dat hoort niet zo te zijn. Ik ben het helemaal niet met je eens. De koningin hier is, is, uh, heeft, heeft die functie. Ja, maar ze heeft totaal geen politieke macht. Ja, maar heeft totaal geen politieke macht. En ze hoort het ook te zijn. Laat al die ongezonde sentimenten maar. Ja, maar, maar wij hebben het nu over. Worden. Ik snap het wel dat, dat, dat sommige dat Nederlanders. die de hele gedeelde historie hebben uit het Gouden Eeuw. weet ik veel wat allemaal. De witte Nederlandse historie. dat ze de koningin kunnen accepteren als verenigende factor. Dat snap ik helemaal. Maar ik heb het nu over allochtonen die niks hebben. Uh -huh. Die, sterkere, die misschien slachtoffer waren, historisch gezien van het illegaal, die hele Gouden Eeuw. Ja. Die, die, die, die hebben niks met het Koningshuis. Dus als, als verenigende factor faalt dat volstrekt. Mm, hoe komt het dan dat ineens 85% van de Nederlanders... Uh, Beatrix weer een geweldige koning in de dag? Ja, ik, daar zou je een, een sociologische verklaring voor kunnen geven. Het heeft ook te maken met het lijden van uh, Friso en... Uh, ja, dat uh, bedoel le le ik. Lees eens Amerikaanse bladen. Ja. Aan, bedoel, je wordt doodgegooid met nieuwtjes over, over Michelle Obama. Wat maar, kan is, mij maar het is mij, ja, Volgens mij is zij helemaal niet zo'n grote verenigende factor. Ik bedoel, dit, dit zijn andere dingen spelen daarom. Abstracte, nou. abstracte symbolen, zoals rijkdom, iedereen kan president van Amerika worden, ja. de Amerikaanse droom, dat is de verenigende factor. En oh. omdat zij zo abstract zijn, denk ik. Maar ik Ze leef zei, die droom nog? Diversiteit. Ja, leeft die Amerikaanse droom nog? Ja, En leeft die nog in New York? Ja, ik, ik denk het wel hoor. Maar... Ik heb wel. Jebouw, ja. jebouw. Zullen we luisteren naar Under the Bo Boardwalk? Under uh, the Boardwalk. Uh, lijkt, me, <laughs> ja, maar. lijkt me Heerlijk, daar wil ik zo graag naar luisteren. Ja, uh, yeah, ja. Yeah, Under yeah. the Boardwalk. Yeah. Doe maar.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 Under the boardwalk, Out of the sun. under the boardwalk, we'll be having some fun. Under the boardwalk, people walking above. Under the boardwalk, we'll be falling in love. Under, under the, the boardwalk. boardwalk, boardwalk, from the park hear the happy sounds of a carousel can almost taste the hot dogs and french fries, they sell Under the door, down by the sea On yeah. a blanket with my baby under the board walk Ja... Drifters. Mooi, de Drifters. Onder de Boardwalk ongetwijfeld op Coney Island. Want de uh, Drifters was een heel erg New Yorkse uh, groep, zwarte yeah. groep. Ik moet even uitleggen waarom er uh, een aantal genres uh, muziek uh, niet gedraaid worden. Bijvoorbeeld geen jazz. Nee, terwijl New York natuurlijk dé jazzhoofdstad is uh, van de hele wereld. Yeah. Uh, iedereen uh, vanaf Duke Ellington uh, tot en met Miles Davis, Art Blake enzovoort. enzovoort. Mm -hmm. Het Blue Note label is daar gevestigd, was daar gevestigd, is daar nog steeds gevestigd. Uh, dat is omdat we, dat we hebben geprobeerd zoveel mogelijk muziek van New Yorkers... of van import New Yorkers uh, te ja. laten horen... die ook iets zegt over um, de stad zelf. De stad zelf. Ja. Um, uh, dat kun je met jazz heel erg moeilijk... omdat er, niet, ja, er, zit er geen lyrics bij. Nee. Je zou Take the A-Train van uh, Duke Ellington kunnen nemen. Ja. Maar, ja, uh, take, take the, the A-Train, daar ben je er. Ja, ja dan <laughs> ja. ben je er inderdaad. <laughs> maar hetzelfde geldt een beetje voor, voor nogal wat andere channels. Hè? Bijvoorbeeld de, uh, In New York, heel erg populair... in de jaren 60 had je... Uh, die meisjesgroepen, die de Sherrells, de Ronettes enzovoort. Ja, ja, maar dat is ja. ook allemaal muziek die uh, weliswaar uit New York stamt, maar heel weinig over New York zegt. Blondie. Blondie had ik wel graag. Heb je een oh. titel? Ik, ja, ik ben dolle blondie. Ik ben ook dolle blondie. Maar ja, ik, uh, ja. Maar, nee, ik uh, heb geen titel. Dat zal ik even denken. Uh. <laughs> Daar gaan we. We, weet je, we hadden het over die melting pot, hè. toen dacht ik toch aan de West Side Story. Ja, dat is, is de Romeo Het is een Romeo en Julia, ja. Maar, ja, ja. maar wel de Romeo en Julia van New York. Ja, ja nou, dat is de. Dit is de, oh. ja, de ult, ult, ultieme sprookje. Um, uh, Mensen uit verschillende culturele achtergronden ja. die clashen uh, letterlijk, in dit geval. Maar ze komen toch bij elkaar. Dat is ja. dat sprookje. Hè. Dat is Jan zijn, dat gebeurt niet zo vaak. En dat is misschien zomaar. Een, een, een film, de film biedt ons altijd een sprookje. Ja, maar ook met, het, het is ook met de Amerikaanse zijn. droom. There's a place yeah. for a ja. place. For dat is us. toch, dat is, de, dat is de Amerikaanse droom. Dat verenigen ja. de mensen. En dat ze verenigen ook de immigranten van New York, denk ik. Altijd de stichtingsmythes. hè? Dat ja. heeft echt te maken met hun ja. protestantse achtergrond. Ja. Ja, dat ja. vind ik zo verrukkelijk ook. Dat en, alles, voor... en dat alles mogelijk is. Ik bedoel, als je ergens naartoe gaat... en je, je ontsnapt aan het verschrikkelijke Europa... dat waren toch de immigranten ja. uit New York. Mm -hmm. En dan heb je dat altijd in je achtergrond waar je vandaan, uh, je waar je vandaan komt. Maar ja. je, voor je ziet, zie je toch de mogelijkheden die, die Amerika bieden En ik denk dat dat de verenigende factor is. Maar nu even over een hele andere filmer... waar we alle twee liefhebber van zijn. Ik weet niet, Jan, of jij er ook een liefhebber van bent, maar een regisseur. Zijn de man van Husbands? Ja. Nee, ja. Ja, ja. Ja. ja, dan ken ik ja. hem, ja. John Cassidy. Cassidy. Dat is Ik vind hem fantastisch. Hij heeft me zo ongelooflijk geïnspireerd. Mij en Theo van Gogh destijds, moet ik eerlijk zeggen. Wij, wij bleven naar die films kijken. Steeds maar weer. Uh, jij hebt Shadows. Uh, ik heb Shadows, dat is zijn debiet. Ja, ja, 1957 zijn... tot 1959. Want zo lang duurde het voor het film ja, af. Het duurde ongeveer stukjes, 60, uh, 60 minuten. Maar... Ja, of de telefinale versie is, weet niemand. Nou, weet je net wat we het over hadden... komen allemaal terug in deze film eigenlijk. Ja. Want het gaat ja, ja. over een, een groepje um, inwoners van New York... Uh, uit, een zwarte, uit een zwart gezin. Ja. Um, maar maar uh, in, in de, de, de dochter uit het gezin heeft dus een relatie met een ja. witte jongen. Dus dan heb je weer dat Romeo en Julia verhaal. Ja, absoluut. Maar um, het is een wonderlijke film. De hoofdrolspeler is een uh, trompetist, Ben geheten... En wij zien dus, de camera volgt hem wat hij allemaal meemaakt. Als hij door de stad zwerft en wie hij allemaal ontmoet. Yeah. En um, we hadden dit over jazz, nou deze film... Heeft constant een jazz soundtrack. Charlie Mingus. Ja, dus bekend uh, is daarvoor de, met Shadow. Is de, is, de is de soundtrack de hele tijd. Ja. En, en um, uh, Cassavitis um, zegt ook dat hij de film geïmproviseerd heeft, net zoals je jazz improviseert. Het is een tocht, hè? Eigenlijk hij heeft Shadows. Ja, hij heeft geprobeerd om de, om de stad, de ritme van de stad. Zoals die kunnen worden gevangen door jazz, heeft hij geprobeerd te vangen met zijn camera. Ja, ja, en en ja. dit heeft een wonderlijke film opgeleverd. De film die uh, in dezelfde adem moet worden genoemd als de, als de Nouvelle Waak, de Franse Nouvelle Waak. Heeft Scorsese met deze, uh, Cas met deze film voor ja. elkaar gekregen. Ja. Dat hele draagbare camera. Camera op straat. Nou, ja, echt film, ze... hè? Nog zo 32 mm. Ik, nou, ik denk dat dit op 16 geschoten 16. is, eerlijk gezegd. Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ja het is op 16, is op geschoten. 16 ja, natuurlijk. geschoten. Ja, natuurlijk. Ja. is vertelt dat hij um, uh, de, zo, heel veel dialogen moest in na de tijd. Ja. Door, door um, lippenlezers. Laten, want er was geen tekst. Nee, dus in nee, het geluid was zo slecht... dat hij achteraf lippenlezers moest inhuren. Om te weten wat er gezegd, om te wat er gezegd wordt. Ja. Zodat de tekst opnieuw door acteurs konden worden ingesproken. Ja, precies, ja. En zo is de film tot stand gekomen. Ja. En dat ja. levert een merkwaardig. Maar inderdaad, de, de, de scènes van New York... hoe de hoofdrolspeler door de, door de stad uh, dwaalt. En diners vooral, heel veel scènes en ja. diners... Ja. spelen zich af. Prachtige, ruwe kwaliteit... Het is een sprookje. En ook weer met die mythes waar we het over hebben gehad. Het, raar, het ontmoeten van weerdoos En ja. ja, het is een kweesten, een, een, een tocht ergens heen. Ja. Waar die... Uh, ja, ik, ik vind het meesterlijk. En hij vond het um, en het heeft ook een... een, een ja, dit, kijk, van het verhaal is natuurlijk weinig sprake. Maar het gaat er toch om dat... De, deze... De, um, uh, Leila heet ze. Ja. Heeft toch een relatie met een witte jongen. Dat kan ja. niet. Nee. Hij Wordt hij buiten wordt de deur gehouden door haar zwarte familieleden? Dus um, is was zo bezig met, met, met uh, de verschillende, uh, ja, de, de opmaak van de stad. Ja, de, wat, wat zijn de kleuren van deze stad? Ja, en, en um, dat het onmogelijk is om toch die vermenging plaats te laten vinden daar. Ik heb, hem, ik heb hem de laatste jaren niet meer gezien. Maar blijft hij nog overeind staan? Hij blijft hij absoluut ik... overeind staan. Als je deze film opzet, weet je niet wat je ziet. Het was natuurlijk vanaf het begin af... een aanklacht tegen de, de Amerikaanse hoofdstroom. Casavitis begon als acteur. Ja, ja, ja. En um, uit verveling ging hij de actorstudio oprichten. Waar ja. mensen konden improviseren, acteurs konden improviseren. Ja. Maar... Uh, het is nog steeds een aanklacht tegen de, tegen de mainstream. Het is nog steeds een, um, ja, een viering van wat mogelijk is. In, uh, een, precies, ja. daarom vond ik het wel aansluiten vind in, in mijn tijd, toen ik ernaar keek... toen vond ik het heel erg aansluiten bij Andy Warhol bijvoorbeeld. Ik zag datzelfde experiment met het leven. Nee, dat is totaal anders. Theoro. Nee, absoluut, <laughs> echt absoluut niet. Nee, dit het is, is weer, dit is, ik neem is, een camera en ik ga filmen. Ja, dit was in die tijd... Um, en misschien was Jean-Luc Godard de eerste die dat deed. Ja, nee um, maar jij dat een hoeveel vaak, bedoel je. Ja. Maar dat was tegen de av ja, avant-garde, zou je... Hè? Zou, maar nou, dat gaat is ook ongeveer de... de tijd van Abu de Soufflé. Ja, met, ja, dat met, waar. ja, dat is Met Belmondo, ook een verhaal in. En, en, kijk, bij Warhol was het echt spielerij. Nee, maar ik bedoel niet de, de films. Ik bedoel de, ja, de, de, de, de kunstopvatting. Opvatting. Goed, kunstopvatting kan ik me voorstellen. Ja. Maar vergeleken met Cassaviches, nee... Cassavitis maakte een film met een verhaal, ook al is het... Ja, ja, ja. Nee, een ver, verhaal met een begin, midden en einde. En hij liet, dat is het. hij liet de ritme van de stad zien. Dat klinkt een beetje ja. cliché maken. Nee, nee, nee, helemaal niet. Maar dat hij liet is er... de ritme van de stad zien. Um, met die constante jazz op de achtergrond. Um, die band die loopt met zijn zonnebril op. Het is twaalf s'nachts, maar zonnebril op en leren Jack aan. Ja. Je voelt gewoon de... Zou hij geïnspireerd zijn geweest door Godard, Bunuel. Ja, ik denk het wel. Het in is, het is die tijd waren ook de eerste uh, lichte camera's. Ja, hij is, ja, met, ja. Eerlijk gezegd denk ik dat hij meer geïnspireerd is door die camera dan wat dan ook. Ja. Um, dat heeft hij ook toegegeven. Hij was zo bezig met de camera de hele tijd. Ja. Die camera wel hij legde hem, hem ook op de grond en liet dan ook ja. in latere films. Wat ja, de camera wel die kon uh, en, en de, hoe je de camera wel ja. goed kan, kan laten wiebelen... dat hij totaal geen aandacht had voor de, voor de acteurs. Die moesten wel ja. wat doen. Kijk, zijn hele grote kunst om acteurs te regisseren kwam pas later. Dit was echt de film over de stad. En het heet ook Shadows. En het laat de stad zo... Een stad bij nacht heeft toch iets heel, heel magisch. Yeah. Ook al is het uh, Amsterdam, zullen we maar zeggen. Een stad bij nacht, omdat goed op film van. Het is de mooiste film over de stad bij nacht ooit gemaakt, denk ik. Uh, ik, denk het ook. ik denk het ook. We gaan uh, Alice Island draaien van Mary Black. Met de cd, we moeten veen. Nou ja, dat geeft helemaal niet. Dit is, is, is nog een echte ouderwetse cd. <laughs> daarom, euh, daarom zit er een tik in. Maar goed, euh, ik hoorde hem in ieder geval. Dit is trouwens wel de, de enige vrouw, Jan, die je hebt uitgezocht. Dat weet ja, je. ik heb mijn uiterste best, <laughs> best gedaan. Ik heb zelfs een hele cd van Patty Chialva... die over New York gaat afgeluisterd, maar... Ik kon uh, niks vinden dat uh, de toets. Zegt de naam doorverstand... uh, Patty Smith-je iets? Ja, maar nou, die heb ik uh, ook uitgebreid beluisterd. Maar uh, een geboren New Yorkse. Ik uh, dacht het wel. Maar, ja, de hele, maar niet echt een nummer heb ik kunnen vinden. En nu, nu gaat het pas goed twitteren. Ja. Uh, uh, uh, uh, uh, heb ik kunnen vinden dat nou echt ook iets zegt over New York. Maar, maar, maar nogmaals, ik, uh, uh, ik moet mijn excuses aanbieden. Want het is eigenlijk een beetje te weinig. Ben je gek? Dus jij, als, als jij dat niet wil, dan, uh, dan heb jij het voor het zeggen. Waarom draaiden we dit nummer eigenlijk? Nou, met Ellis Island, dat is... Uh, ja, ik, heb, ik heb ooit eens gezegd, dat het verplicht is... als je een paar dagen naar New York gaat, en, dan, dan moet je niet naar... Het Empire State Building gaan en uh, naar de Twin Towers hoef je dus ook niet meer heen, <noginterpretie> uh, maar <laughs> uh, uh, je kunt een ,uh, helikopterritje uh, maken boven de stad of met de Struckerline kun je met de boot rondom. Ja, dat, dat uh, kan ik wel iedereen. Ja, dat is wel ja. heel erg leuk. Erg ja, leuk. Ben ik met je eens. Maar je moet naar Ellis Island. Uh, omdat Alice Ellis Island iedere keer. Ja. Ik, ik ben er toe, vroeger was was was kijk. Um, Ellis Island is het, een klein eilandje vlakbij, uh, het ligt aan de zuidwestpunt uh, van, uh, uh, van Manhattan. En daar zijn tussen de jaren 1890 en 1950 zijn daar, uh, miljoenen immigranten uit Europa, dat was de grote immigratietijd, ja. uh, zijn daar naartoe gekomen. Die moesten allemaal via uh, Ellis Island. En dat is nu een museum, een immigratiemuseum is daar uh, ingericht. Um, en om je een idee te geven... men heeft berekend dat 40% van de Amerikanen... van de huidige Amerikaanse bevolking... stamt af van mensen die via Ellis Island Amerika zijn binnengekomen. Ja. Yeah. In dat museum, dat, ik ga daar vaak naartoe. Ja, omdat, geweest, ja. Uh, uh, uh, ja, maar ik ga echt meerdere malen. Omdat ik uh, nogal, uh, nou ja, laten we zeggen, af en toe getroubleerde verhouding met Amerika heb. Ik ben dol en dol en dol op het land, maar ik haat ze af en toe ook zo intens. dat ik denk, ik ga er nooit meer heen. En op dat soort momenten ga ik naar Ellands Island om te zien. Wat die hoop, hoe die hoop, hoe die droom er door de decennia sinds het midden van de vorige eeuw heeft uitgezien. Je ziet hmm. aan de gezichten van die mensen de ontberingen die ze hebben moeten doorstaan. Om waarom? Om naar dat land te gaan. Om naar met met met acht cent in hun zak. En uh, een paar oude broeken in een deken gewikkeld. Uh, en de, de, de, de. Er zijn duizenden duizenden foto's. Ook van Nederlanders. Prachtige foto's overigens. Ja. Uh, en het is allemaal zo mooi gedocumenteerd. En, uh, en de. de, de, de en, het, is, het zijn hele mooie heroïsche verhalen. van wat die mensen moesten doorstaan. Die moesten dan uh, uitgebreid. Uh, die werden overal bekeken. Werden, vooral in hun, in hun ogen. Of, want men was als de dood in die tijd. voor tragoon. En uh, als, je uit, als je uit een land kwam. Uh, ja, wat, wat niet heel erg... Uh, en bedoel, uh, Engelse, Duitsers en Nederlanders, dat was altijd goed. Maar Oekraïners uh, ja. was al een beetje uh, verdachter. Uh, en als er ook maar iets uh, uh, uh, verkeers uh, vermoed werd... dan kreeg je een, een, met krijt een kruis op je rug. En dat betekende dat je dus gewoon teruggestuurd werd. Uh, dat viel overigens mee in het totaal. Ja. Als men heeft het uh, uh, teruggecijferd... en Blijkt dat toch 95% van de mensen gewoon door kon het land in. Het is uh, de Franse schrijver Georges Pe Is het Georges Perec of Georges Perec? Pe Perec, peres. Perec, dacht ik. Ja, het, is een, het is een Breton. Georges ja, een, een... een Breton is het. He. Van Perec en het weet ik niet. Die heeft het uh, als volgt uh, beschreven: Ellis Island. Het was eigenlijk een soort uh, worstfabriek. Een fabriek voor het fabriceren van Amerikanen. Net zo efficiënt als een worstfabriek in Chicago. Je stopte er een Ier, een Oekraïnse Jood of een Italiaan uit Puglia. aan de ene kant van de productielijn in. En aan de andere kant kwam er, na desinfectie, vaccinatie en inspectie van ogen en broekzakken. een Amerikaan tevoorschijn. Ja, prachtig. prachtig hè? En dat is inderdaad. De, goed gezegd, ja. ja, ja, ja. Ik had het niet beter kunnen zeggen. Nee, goed gezegd. Uh, en dat, ik, ik wil dat altijd graag bevestigd zien daar. Ja. Vroeger was dat. Uh, was dat museum veel en veel kleiner. Het was in de voet, in de sokkel van het vrijheidsbeeld... daar ja. vlak naast uh, gevestigd. Uh, maar nu hebben ze daar dus echt... Uh, het wordt al lang niet meer gebruikt, sinds de jaren 50 niet meer... van het hele eiland hebben ze een museum gemaakt. En als je iets wil te weten wil komen over uh, uh, de achtergrond... Van, van hoe, hoe kan het dat al die mensen die je daar ziet op die foto's... dat dat... Uh, M misschien drie maanden later Amerikanen waren. Dat is bijna ongelooflijk. Maar dat is dus de essentie van Amerika. Maar dat, dat, dat, dat nu dat, Amerikanen ja, daar zijn. Daar zie je toch de Amerikaanse droom. En dat die ja, mensen ja. De, ook de Amerikaanse cultuur hebben uitgevonden. Ja, Want heel ja, ja. veel immigranten... Ja. He, zijn de grondleggers van de Amerikaanse cultuur zoals we die kennen. Niet alleen schrijvers, maar vooral in de filmwereld ja zijn allemaal die, ja maar het zijn allemaal, Amerika Amerikanen zijn allemaal in Zee al, eh, immigranten natuurlijk ja? Ja. of van afstammingen. alleen de ja ik heb daar een, een theorie over vooral ja. dat, dat het beeld zo belangrijk was omdat er zoveel immigranten kwamen dat die spraken elkaars taal niet en de enige taal die hun, hun verbond dat was de film dus het stripteken ja het beeld de beeld Comics industrie gevestigd ja. in Brooklyn ja in Brooklyn met de immigranten jongens een maar. Michael Chaber ja. en Cavalier en Clay. Een fantastische man. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, dat is echt. Uh, het beeld is daarom zo belangrijk. In elke immigrantenplaats uh, ja. waar veel immigranten zijn. dan zal je altijd een enorme. Toename zien van het beeld. Het hele film noir. Hè? Dit is, uh, in Amerika vind je geen licht dat lijkt op de film noir. Ja. Dus de, dat is het Europese licht. Dat hebben zij gebracht. Ja, nee, dat is waar. Dat, dat, hebben, zij dat, hebben, dat hebben zij gebracht. Ja. Uh, waanzinnig interessant. We gaan luisteren naar de Ramones. Rockaway Beach. One, two, three, Koei Beach, de Ramones. Jan, waarom? Beste groep aller tijden. <laughs> Punt uit. Nee, meen ik, um, uh, de, de, de, de, toen ik, toen ik muziek ging uitzoeken, toen dacht ik... Ja, wat is nou het New York-geluid? Er is niet echt een New Yorks geluid door de decennia heen... zoals je dat bijvoorbeeld wel van Californië zou kunnen zeggen. Hmm. Zoals je dat van New Orleans zeker kan zeggen. Ja, ja, ja. Uh, maar voor New York is dat niet zo. Maar als er nou een, een straatgeluid... He, een geluid dat ja. de straat... in de popmuziek dan, want we hebben het niet over jazz... Uh, maar als het, dan is het de Ramones. En dat ja. zijn deze vier retarded boys. Dat is een fantastisch verhaal is er over de Ramones. Dat ze een keer uh, dat ze op tournee waren. En dat ze in een Kentucky Fried Chicken of wat dan ook. Uh, uh, je, je weet hoe ze eruit zijn. Uh, ja, ja zagen, zeker. Hè? Ja, ja. Vier... Uh, uh, uh, broodmagere en uh, in intens bleke jongens... met lang haar, uh, zwarte jackies aan en kapotte spijkerbroeken. Ja. Ze, ze, ze noemden zich allemaal ook uh, Ramon van de achternaam, uh, Joey Ramon, uh, Didi Ramon enzovoort. Uh, en, uh, dat ze dus uh, hadden, ge hadden ge gegeten bij een Kentucky Fried Chicken. Uh, en er was iets met de afrekening, klopte niet helemaal. Ja. En hun road manager. Die uh, liep achter ze aan. En de, de cashier of de manager van de Ketuken die holde erachter aan om even iets te regelen over die rekening. die zei, do you uh, belong... Uh, with these retarded boys. <laughs> <Ja>. <laughs> dat was een, een image dat ze heel erg zorgvuldig cultiveerden. Ze maakte heel. Ze, ze waren eigenlijk een karikatuur van zichzelf van het begin af aan. Dat. Ja, ja. En ze waren ook alle liedjes die ze zongen. Die lijken alles. allemaal hetzelfde. One, two, three. Allemaal hetzelfde allemaal hetzelfde. Allemaal maar ja, hetzelfde. dat hoor ik dus ook weer terug bij, Blondie, bij bij Debbie Harry. Het moest vooral heel erg veel van hetzelfde zijn. Ja. En, en, en dat. Ja, dat uh, uh, um, de, de, de grote scheiding in de, in, de, in de Amerikaanse, in de hele popmuziek kan je eigenlijk zeggen, is die tussen mensen die vinden dat het wiel, wiel steeds opnieuw moet worden uitgevonden. Nou, dat ja. kun je ook in Amerika uh, ja. vinden. Ja, ja. Uh, maar en de andere helft van de, van de liefhebbers die uh, uh, uh, zegt, ja, uh, nee, het wiel moet niet steeds opnieuw uitgevonden nee, worden. Ja. Het moet steeds hetzelfde wiel zijn. Ja. En da Dat kan ook mooi zijn, steeds hetzelfde ja. wiel. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, absoluut. ja, en van deze stroming uh, zijn de romans <laughs> het grootste <laughs> voorbeeld... en ben ik een groot aanhanger. Ja. We gaan uh, het hebben over Stanley Kubrick, want die moeten we, die moeten we behandelen. Ja, gewoon. dit is een filmmaker uit New York. Created uh, Village, opgegroeid in de Bronx. Ja. En zo'n um, prachtig verhaal over hem toen hij uh, uh, opgroeide daar, ging hij heel vaak in Washington Square Park schaak spelen. Ja. En hij was uh, heel goed. Kan je nog hè, doen daar? Ja, ja. ja dus uh, dat is. Uh, maar um, zijn, zijn visuele stijl werd ontzettend beïnvloed door New York. Um, wat moet hij, je uitleg. Wat hij meemaakte uh, toen hij opgroeide, hij wilde niet naar school. We ja. hadden het over het belang van, van, het, van het beeld. Maar um, hij was een fotograaf. Ja. In zijn vroege tijd. Hij, hij ging werken bij Look Magazine. beroemde. Um, New York's blad. fotografieblad. En um, hij fotografeerde de stad van, van A tot Z. Ja. Yeah. Um, uh, alles. Uh, straatverkopers. Um, sportstadions. Alles, alles fotografeerde hij. En um, wat, wat hij daar zag. Uh, liet hij ook zien in zijn eerste, zijn eerste films. Vooral The Killer's Kiss. Yeah. Ja. Dat is ja, een film ja, waarin ja. New York prachtig een beeld komt. Er zijn net um, een serie uh, zwart-wit foto's verschenen over, over New York. Um, hoe de stad werd ja. opge opgebouwd. Het is dus net nou. een tentoonstelling, hè? Ja. En, nou, die, die, die, die, waar, die maar... Diezelfde stijl uh, zie, zie ik terug in, in Kubrick's films. Een ja. uh, New York die um, dat, dat van, van de grond af wordt opgebouwd ja. uit, uit niks... Maar ook een soort leegte daar. Hij fotografeerde daar, daar lege, lege straten. Dus ook een, een achterkant van, van de Amerikaanse droom zien we. En zijn eerste film, of eerst zijn tweede film, Killers Kiss, is een film waar uh, Hoofdrolspeler is een bokser die betrokken ja. raakt bij een vrouw... die uh, met de maffia... En, en weer is. Nou ja, lang verhaal... maar op een gegeven moment moet hij die vrouw redden uit de klauwen van, van de maffia van de gangsters. En dat is een prachtige achtervolgingsscène. En je ziet uh, de lege straten en de wolkenkrabbers. Dat ja. vond ik zo'n mooi beeld. En zo... Ik heb eigenlijk die ook nog nooit zo, zo gezien. Zo leeg. En tezelfde tijd uh, is, het, is het een stad. Dus die, die, dat contrast tussen dat, dat je heel veel mensen verwacht... En mm -hmm. die wolkenkrabbers. V vind, ik, vind ik echt zo wat, mooi. Wat, vind je het ook zijn beste film, of niet? Nee, nee zijn beste film vind ik een totaal andere film. Dat uh, vind ik Barry Linden zijn beste ja. film. Ja, ja maar die, die werd in die tijd toen hij kwam. Dat was trouwens, als we het hebben over de fotograaf Kubrick. Hij maakte daarvoor het eerst gebruik van een nieuwe lens. Ja. En uh, belichting. hè? Dit is ja, uh, een nieuwe belichting. Dat er met kaarslicht gefilmd kon ja. worden. Dat was toen. Uh, ja. Maar het, dat is nou een film die het mij een tijd gekost heeft om hem te waarderen. Toen kon ik hem ook niet waarderen in die tijd. Het duurde me te lang. Je moet het op een bioscoop raad. zien, hè? Kubrick. Ja. Uh, ja. uh, dat is een echte filmmaker die je niet thuis op je, op je scherm kan zien. Nee, je, maar dat geldt voor al zijn films. De Space Odyssey ja. geldt het ook nou, voor... Over dus, Space Odyssey zeg ik niks, want de, die film <laughs> neemt een aparte plaats. Die neemt echt een aparte ja, plaats? Ja, in, nee, nee. Hoewel dat je dat we, nou, er zijn in het decor van Space Odyssey en van Barry Lyndon... De, daar kan je wel... Een, ik, ik denk dat hij ontdekt heeft hoe belangrijk het decor van een film kan zijn. Ja. Hij hield altijd van die, van die 18e-eeuwse interieurs. Ja. En dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat deed hij hier. Ja, ik vind het een buitengewoon knappe film. Buitengewoon knap. Ja, ja dit is, het is, um, hij, hij, hij, dat hele fotografische. Ja. Dat je, dat je, dat je een foto, een, een, gewoon een, een foto maakt. Ja. Dat, dat ja, heeft hij ja. geleerd in de Straten van New York met zijn cameraatje. Ja. Dus dat, die, die eerste, die eerste, dat eerste tijdperk bij Look Magazine legde de fundamenten... en dat kun je terugvinden in al zijn films. In ja. Killers Kiss is er een scène waar een, een totaalshot van, van de stad... en je ziet de hoofdrolspeler over de gebouwen achtervolgen. En de, de camera blijft gewoon staan. En de ja. stad is groot op de achtergrond zichtbaar en heel klein... Op de voorgrond hmm. zie je de figuren elkaar achterna zitten. Ja. Zetten, zetten. Ja, ja, ja. Dat, dat keert terug in Barry Lyndon. Ja, zeker. een hele ja, ja. grote shot van een 18e eeuwse uh, Engels landschap. En heel klein ja. op de ondergrond zie je een, een koets... Uh, ja. met paarden getrokken over het scherm bewegen. Ja. Dus dat divisie van, van, van de mens tegen zijn achtergrond... en zijn natuurlijke oh, maar setting, daar, dat, dat, dat keert terug in Barry Lyndon. Die hele grote totaalshots, dat, dat, waarbij dan uh, wat er in het beeld gebeurt... voor de beweging moet zorgen, ja. in plaats van dat de camera beweegt... ja, ja daar ja. durfde hij heel ver in te gaan. Het is een soort connectie tussen schilderkunst en fotografie. Ja, ja. Uh, muziek speelt natuurlijk een ontzettend belangrijke ja, rol. in ja. die hele bijzondere belichting. Ja. Um, er werd ook wel gespeculeerd dat ook dat Duitse expressionisme de aanleiding voor Kubik was... om te zoeken naar een specifiek soort licht, dat ja. Europese licht waar we het over hadden... die je niet kon vinden in, in Amerika. Misschien ja. Ja. is dat toch die invloed van, van, van Europa. Heeft hij Amerika door Europese... Ja, dat weet ik niet, Heeft hij geprobeerd om in ieder geval een ander soort Amerika te, te filmen... Die, uh, die wij kenden. En ja. hey. de, de ironie is dat hij... Uh, ja, jarenlang heeft hij natuurlijk in Londen gewoond. Ja. Maar hij bleef altijd New Yorker. We zei zelfs dat hij zijn Brooklyn-accent... nooit is kwijt... of, of zijn, zijn Bronx-accent, Bronx nooit Bronx-accent, uh, nooit is kwijtgeraakt. Wat vind jij überhaupt de beste film die we, uh, van New York die je kent? Nou, ik, ik, ga, ik ga een beetje flauw zijn. Een film opnoemen die we vanavond niet hebben behandeld... Seven van David Fincher. Oh, ja, het speelt zich ja. af in een, in een imaginaire, in een verbeelde stad. Maar ja. iedereen weet dat het New York is. Ja, maar juist ja, ja. omdat het een symbolische stad is, vind ik het zo mooi. Ik vind de stad nog nooit zo, zo lelijk en tegelijkertijd zo mooi gefilmd als in Seven. Het is de engste film die ik ken. <laughs> ja. <laughs> Absoluut, het is echt de engste ja. film die ik ken. Ja. Het is zo vaak geprobeerd om te imiteren. En het ja. is ook een cynische film. Het is, ook een, uh... ja, het is geen ontsnappend mogelijk. Is... Nee. En het mooie is, zoals een typisch Stadsfilm proberen ze altijd te ontsnappen. Ja. Het einde ontsnappen ze altijd vaak naar het platteland of naar het geromantiseerde westen. Hier ontsnapt de regisseur, ja. Brad Pitt ook. Maar wat vindt hij als hij dan ontsnapt? Ja, ja, vreselijk. Op hoofd van zijn vrouw in ja, de doos. Vreselijk. Dit is weer een spoiler. Het is geen ontsnapping ja, mogelijk. Het is, het ja, dat is, is een oude film. Ja, het is een, een oude film. Iedereen, ja, niet met je kinderen naartoe gaan. En uh, ook niet met je verloofde. Ultieme stadsfilm. Met vrienden gaan bekijken. En dan uh, uh, elkaar maar uh, in de, de hand vasthouden. Dat mag dan. Dat is de, <lacht> inderdaad de ultieme. ja, prachtige film. Schitterende film. Jan, uh, Rem. R.E.M. Leuk. Why? Eh... Um omdat het bijna het laatste nummer is wat we gaan draaien. Ja. Uh, het heet uh, Leaving New York is Never Easy. Nee. En dat is een gevoel, ja, het, het is een plaat uit het uh, begin van uh, de, uh, deze eeuw. En het is een, ja, het, uh, iets wat onmiddellijk je bespringt als je de stad weggaat. Laten we er snel naar gaan luisteren. Uh, dus, ik moet wow. erbij zeggen dat die titel is uh, uh, eigenlijk het, het enige van de tekst wat ik begrijp, want verder is het zoals wel vaker bij R.E.M. <laughs> gebeurd... kan, kan ik totaal geen chocolade maken. <laughs> ja, ja. Maar deze regel die spreekt me heel erg aan. Leaving New, New York. Never easy. Never e It's quiet. Send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 R.M. Leaving New York, never, never easy. easy. <laughs> um, ja, we zijn, we zijn een beetje aan de afronding toe, uh, Gabi en Jan. Uh, het is, het moet, ook, het is ook, ook weer klaarlichte dag. Het is, is het hè, al klaarlichte dag? Verdomd, je hebt gelijk. Ik zie het door de ramen van de studio heen. Lijkt het net, we kijken naar boven en we zien de Amsterdamse <laughs> huizen... terwijl we ons de hele tijd verbeeld hebben... dat we tegen gigantische wolkenkrabbers aan zaten te kijken. Wat niet het geval is. Vrezelijk. Um, we hebben een heleboel niet behandeld. Uh -huh. Wat is nou het ergste wat we niet behandeld hebben? Uh, comics. Strips. Ja, ja comics. Ja. Eigen New York Ja, maar Superhel. dan kan ik nog wel even doorgaan. Baseball hebben we niet behandeld. Baseball Ach, niet baseball. behandeld hebben we, ja. Stom dat we dat uh, niet De verkiezingen hebben we niet behandeld. Ja, maar dat is Amerika. We komen nog, dat kan ik nu alvast aankondigen. We gaan in het nieuwe seizoen van OBA Live... gaan we uitgebreid aandacht besteden aan Amerika. En zeker aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maar dat is iets voor het volgende seizoen. Dan uh, doen we dat bij OBA Live. Uh, ja, we hadden de comics, baseball... hadden we zeker moeten doen als het gaat om New York... En ik had graag over het, het stadsplan gehad. Jij had het meegenomen, het stadsplan, dat het zo eenvoudig was en mooi. Maar ik, vind, ik heb altijd het idee dat de vorm van een stad... zoals wij ook de grachtengordel hebben... dat de vorm van een stad ook iets zegt over de mensen die daar wonen. Uh, de eenvoud. Het ja, mooie. ja, nou ja. ja, ja nou, nou, het zegt geloof ik heel veel meer over de stadsbouwmeester... Ik bedoel, Parijs zou niet Parijs zijn geweest... als ze niet een geniale stadsbouwmeester hadden gehad in de vorige eeuw. Ja, maar ik denk dat als je al die immigranten had gehad in Parijs... dat ze minder snel hun weg hadden kunnen vinden als in New York. Mm -hmm. Waar je aankomt en binnen een kwartier weet je hoe die stad... althans Manhattan, ja. in elkaar zit. Ja... Dat is waar, ja, ja althans Manhattan, de, zu de Zuidpunt is ook... Maar ja. goed, de Zuidpunt is door Nederlanders uh, uh, ja. meer of meer aangelegd. Gea ja, aangelegd en, en geannexeerd, en, kan je en, nog en, zien trouwens. Dat hebben we ook niet behandeld, de invloed Nederland. van Amsterdam en Nederland dus in heel, uh, New York. Nee, er is een heel mooi boek uh, over verschenen, dat kunnen we dan gelijk even aanbevelen. Die Island at the dus Center of Shorto. the World, van Russell yeah. Shorto, die nu in ja, Amsterdam woont... en die uh, voorzitter is van het uh, John Adams Instituut. Ja. Een heel erg mooi boek over uh, ja, de invloed van Nederland... De, dit, dat is een heel erg ondergesneeuwd deel van de Amerikaanse geschiedenis... waar het mee te maken heeft. Ik denk door de, ja, door de Engelse uh, dominantie in het land op dit moment. Ja. Uh, uh, maar ik heb een, een semester les gegeven uh, juist daarover... en mijn studenten waren stom verbaasd. Behalve de naam Peter Stuyvesant wisten ze van helemaal niets... Nee. Maar dan ook van helemaal niets. Maar ja, als je naar het ja, wat... Zuidpunt loopt, dan, uh, of waar het Wild trade staat... Ja, maar dit was, was niet in New York, dit was, dit was in Texas. Ah oh, ja, was, Texas, dat was, ja, ja. Dat we, we Misschien dat de taal idee. toch een belangrijke rol speelt. Ja, dat denk ik wel. Het is natuurlijk ja. hetzelfde, hetzelfde idioom. Hè? En ja. uh, Nederlands is natuurlijk een beetje een raar uithoek te halen. Overigens, um, um, een boek wat we, ik had, waar ik uit willen voorlezen... en wat we niet behandeld hebben ook... Uh, in, dat ik iedereen kan aanbevelen is uh, 1876, 1876, van Gore Dahl. Een ja. deel uit zijn uh, uh, historische die uh, Dat speelt... In, die, in, in 1876, dus. Toen Nederland al lang uh, de, de, de, de heerschappij over Manhattan kwijt was. Maar wat nog wel uh, gaat over hoe die stad Enorm aan het veranderen is. Het ja. gaat over iemand die uh, Charles Schermerhorn Schuiler heet. En die na 30 jaar in Europa terugkeert in, in Manhattan. En dat is, je zou het zo, die observaties zou je Mutatis mutanders zo naar de huidige, het huidige New York kunnen uh, verplaatsen. Want hij, wat, hij herkent de stad dus niet meer. En ja. het is nu ook zo. Als je dus uh, 30 jaar niet in New York bent geweest, wat er allemaal, behalve een bepaalde uh, aantal iconen, wat er dan allemaal veranderd is, je kijkt je ogen. Je weet, ja, het verandert ook zo snel. Het Meatpackers District heb ik in een paar jaar tijd ja. zien... Hè, als we het over gentrification hebben, zien veranderen. Mm -hmm. Geweldig interessant. Daar gebeurt het op het ogenblik nu, schijnt het. Maar ja, het gebeurt altijd in New York. Het gebeurt altijd in New York. Ik ga, we, gaan naar laatste, uh, we gaan naar de laatste plaat toe. Dat is trouwens, die heeft u eigenlijk al gehoord... iedere keer als we het uur ja. beginnen... Uh, dat is namelijk Alicia, Keith en JZ -Z. -Z. z Sorry, hem niet kwalijk. Jay-Z. Ja, ik ben ook moe. <laughs> <laughs> uh, uh, ik ben ik ga jullie uh, Ja, ik ben al helemaal wakker. Ik ga jullie heel erg bedanken. Gavi Keizer en Jan Donkers. Zeer bedankt voor de prachtige mooie muziek. De boeken, de films waar we het over gehad hebben. Ik wil de vara... Uh, bedanken voor de zendtijd die we mochten overnemen... en de vriendelijke aankondigingen die ze hebben gedaan. Voor alle informatie over de muziek die we draaiden... en de boeken en de films die we bespraken... dan moet u gaan naar uh, human.nl-newyorknacht. humannl streep New York nacht. Ik heb nu al gehoord dat er mensen zijn die precies willen weten... welke muziek we hebben gedraaid en welke boeken we hebben besproken. Dat kunt u daar bij humannl nacht vinden. Daar zetten we straks ook de streams op van deze uitzending... zodat u alles nog eens kunt terugluisteren. Ik ga de redactie behandelen. Christel Sunter, uh, Sunter, Rina Spicht als eindredactie. De techniek moet ik zeker ook bedanken, uh, Noori Kapai... Prachtig dat je op deze. dit uur. Uh, nog voor ons wilde werken. Um, ik uh, op de achtergrond. Uh, de, de, onze redactrice uh, Janine van Dijk wil ik toch ook even noemen. Want die was zo vriendelijk om alles als een soort tweede scherm. ook alles uit te zoeken. Christel heeft zich bezig gehouden met de, de Engelse vertaling uh, hiervan. om op Twitter te zetten. En die heeft alle productiewerkzaamheden met Jan en Gavi gedaan. En Rina heeft de eindredactie gedaan. Ik heb jullie nu genoeg bedankt, hoop ik. We gaan luisteren. En wij gaan iets uh, water drinken en thee. Uh, <laughs> voordat we naar bed gaan, naar uh, Alicia Keys en. Jay-Z Empire State of Mind. Dames en heren, dit was New York Nacht.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 I'm